Josipovic zou in de tweede ronde van de verkiezingen... bijna 65 van de kiezers achter zich hebben gekregen. Zijn tegenstander, burgemeester Milan Bandic van Zagreb... zou niet verder zijn gekomen dan iets meer dan 35 van de stemmen. Josipovic volgt Stipe Mezic op. Die mocht na twee ambtstermijnen niet meer meedoen. De functie van president is voor een groot deel ceremonieel. Maar hij is wel de opperbevelhebber... en hij heeft veel invloed op het buitenlandse beleid. Josipovic steunt de wens van Kroatië om lid te worden van de Europese Unie. Egyptische archeologen hebben graftombes ontdekt van arbeiders... die hebben geholpen bij de bouw van de piramides van Gizeh. De graven zijn ruim 4000 jaar oud en liggen vlak bij de piramides bij Cairo. In 1990 werden er voor het eerst graven van piramidebouwers gevonden. Door die ontdekking kwamen archeologen erachter... dat de piramides door arbeiders werden gemaakt en niet door slaven. Die zouden volgens historici niet zo vlak bij een piramide begraven mogen worden. In de graftombes werden alleen arbeiders begraven... die tijdens het werk om het leven kwamen. In het noorden van Spanje zijn drie bergwandelaars door een sneeuwlawine omgekomen. Er is een dag lang door hulpdiensten met helikopters en speurhonden naar hen gezocht. Vanmiddag zijn de drie Spaanse wandelaars gevonden in de uitlopers van de Pyreneeën. In de Turkse stad Rize wordt gezocht naar een hacker die in het geluidssysteem van moskeeën heeft ingebroken. In plaats van de oproep tot gebed schalden uit 170 moskeeën traditionele Turkse muziek over de stad. De moefti van Rize neemt maatregelen om te voorkomen dat er nog een keer wordt ingebroken. Volgens hem stelden maar weinig moskeegangers de actie van de hacker op prijs. Het weer sneeuwbuien en in het noordwesten natte sneeuw. Temperatuur rond het vriespunt. Dat blijft zo tot morgenavond, net als de kans op sneeuwbuien. Wel neemt de wind in kracht af. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu Tep Welkom bij Tepp een Hele goede avond. Mijn naam is Ben Veugen En nogmaals welkom bij dit twee uur durende nieuwheidsmuziekprogramma. Waarin uh, we natuurlijk nieuwheidsmuziek uh, draaien van onder andere um, Naomi Stubé, Sleep Well, Children Massage and Music. Het is de laatste week dat uh, deze CD uh, de kop afbijt. Uh, of ja, de kop afbijt. Op afbeelding, in ieder geval uh, de start is van dit programma. We gaan door met Music for a Quiet Mind voor Davidson. Alle twee zijn ze van Oriane Music. Veel luisterplezier. Thank you. Nieuweeds muziekstukken of muziekstukken. En dat kenmerkt eigenlijk alweer de Age muziek. Het kan wel een, een uur duren, soms één nummer. Het beslaat dan ook gelijk een hele cd. Maar ook vaak uh, muziekstukken die een kwartier duren, een half uur. Of uh, iets meer dan zes minuten. Dat, uh, dit nummer van de cd Zen Spa van Nandien... Dat beslaat dan ook uh, een, een minuutje of 14. We gaan naar uh, de laatste cd van dit uur. Yoga en Pilates. op het label New Earth Records. Tot ons gekomen via osho.nl. En dat is een verzamel cd. En vandaar dit laatste nummer. Nummer negen. Ik zal even een van kamal. Ieder langsgekomen in dit uh, uur. En het nummer heet Water Healing, Water Healing. Om er nog mee te lezen via www.zettenvanzandvoort.nl En dan ga je naar Info. Graag tot straks voor uh, aan de andere kant van het nieuws.